Kind was op zoek gegaan naar eten en drinken en had de kraan opengezet. Kreeg een lekkage en waarschuwde de huisbaas. De moeder van 41 is een natuurlijke dood gestorven. Zij en het kind waren wel in beeld bij hulpverleners. Het driejarige meisje is opgevangen in een pleeggezin en maakt het goed.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 Ouders die hun kinderen laten spijbelen... moeten meteen een boete van 100 euro krijgen. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Jaarlijks blijven duizenden kinderen een dagje extra weg van school. Bijvoorbeeld omdat de ouders wat eerder op vakantie willen. Nu moet de rechter nog beslissen over een boete. en Het OM wil experimenteren met boetes door leerplichtambtenaren.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 A4 Amsterdam richting Den Haag. Door een aanrijding van het ringvaart-aquaduct door een vrachtwagen... staat tussen Hoofddorp en Rollevarensveen 7 kilometer stilstaand verkeer. Drie kwartier is de vertraging, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar via de A44 Amsterdam richting Den Haag. Er staat een file met 10 minuten vertraging bij Wassenaar. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het is ook voor het eerst dat u een engel voor u ziet. Ja. Wat, weet, wat weet u van engelen? U weet er niks van. U weet alleen dat wij een helder verstand hebben. Dat heb u niet. Nee. Wij hebben een IQ van uh, 250 ongeveer. Dat haalt u niet. Mm, mm. Maar, maar je hebt er niks aan, want ook al hebben wij een hoge IQ en u een lage... wij staan gewoon, uh, wij staan gewoon in dienst van de mensen. De mensen die kunnen ons gewoon bestellen. Mm -hmm. Ja, iedere keer dat de KRO zegt van laat uw engelen neerdalen... hup, er wordt er weer een peloton gedropt. <lacht> wij sterven nooit, maar we worden dagelijks ter aarde besteld. GELACH huh? Ik zal het je sterker vertellen. Wij met onze hoge IQ. Wij met onze hoge IQ. Wij uh, volgen de mensen zelfs na. Ja, dat blijkt uit dat liedje. S'avonds als u slapen gaat, volgen u veertien engeltjes na. Na Dat is een mooi liedje nog. Heel oud liedje. S'avonds als u slapen gaat. Volgen u veertien engeltjes. Twee die houden een oogje in het zeil. Twee die knappen een uiltje onder u. Twee voor als u zich heeft blootgewoeld. Twee voor als u zich nu is voelt. Twee die zich verheugen. Twee die zelf niet duiden. Twee die zitten bomen. Over wat u ligt te dromen. Dat is nog een mooi oud liedje. Dat is nog uit de tijd dat wij... Eh... Had je nog veertien engelen voor één mens? Liepen we nog één op veertien? En ik heb van tevoren gezegd dat hou je niet vol. Ik zeg die mensen planten zich voort en de engelen niet. Ik zeg dat moet spaak lopen. En het is ook u engelen planten zich niet voort. Nee, nee. engelen zijn alleen mannen. Ja. Oh. Ieder engel is een engel van de man. Sommige vrouwen zijn engelen, maar dat kun je niet omdraaien. Nee. Wij zijn eigenlijk de enige vrijgezellen die eeuwig, eeuwig, eeuwig vrijgezeld zullen blijven en toch volmaakt gelukkig zijn. Ja. Dat zeggen ze. Vragen ze: ja, maar zijn jullie dan nooit ziek? Wij zijn helemaal niet lichamelijk. Nee. Wij zijn niet lichamelijk, wij zijn alleen zielig. Dus als je wat hebt, is het een verstuikte sielenpoot. Of de Engelse ziekte. Nou, nou ziet u het, is. dit is dus de hemel. Kunnen u het zelf zien, dit is de hemel, hemelsbreed. GELACH en de theologen op de aarde maar ruzie maken, hè. Van, is de hemel nou een plaats, of is de hemel nou een toestand? Nou, als ze het boven komen, zien ze het. Het is hier plaatselijk een toestand. GELACH dit is niet de hele hemel wat u hier ziet, het is maar een gedeelte. Dit is het zogenaamde voorgeborgde. Ja. Het ziet er aardig uit, hè. Was er eerst niet, is aangebouwd door de theologen. GELACH nou, als u daar het hoekie om gaat, dan komt u het hier namaals. Maar dat wist u wel. Hoekie om, daar. <tied> zeg, maak u nog geen zorgen als u nou nog inkopen heeft of zo. Er dat, uh, dat is een heel groot winkelcentrum daarom, Een Heel groot winkelcentrum. Dan kun je alles kopen. Dan kopen de heiligen ook alles en de aardsvaders. Dus waar Abraham de Mostert haalt. GELACH dus daar... <tied> Heel groot, Dus is net zoiets als de lijnbaan zo. Dat heet natuurlijk niet de lijnbaan, ah. dat heet uh, Maria Boodschap. Je... <lacht> nou, aan die kant heb je dus, uh, daar is het hier namaals, hè. Aan die kant heb je het hier voormaals. <lacht> daar zitten de zielen van de mensen die er nog niet zijn. <lacht> nee, blijft u maar, het is voor een rondleiding, ja. Nou, dan zult u vragen, wat is achter dat gordijn daar? Als u daar ooit langskomt, moet u doodstil zijn? Doodstil? Daar zitten de katholieken achter. Die mogen niet weten dat er ook nog anderen in de hemel zijn. Dus... Ze vragen mij wel eens, hoe weet je dat nou allemaal van de aarde? Wat zit regelmatig beneden? Ja, ik ben eigenlijk engelbewaarder. Ik sta nou reserve, goed. Uh... Nou, nee, een tijdje engelbewaarder geweest. Ben weer ook alweer eens even de heilige oorlog op. <lacht> oh, ik ken een hoop mensen beneden, hoor. Ken u meneer Halken uit Gouda? Huh? Heb ik drie jaar gehad. <lacht> een hele onnozele man overigens, hoor. <lacht> onnozele kinderen ook allemaal. <lacht> maar zo'n rare man, zeg... Als, als hij morgens wakker werd, hè, bad hij meteen zijn ochtendgebed. Ja. <tie> het is al zeldzaam, vind je maar goed. En, uh, met een bad die meteen erachteraan bad hij zijn avondgebed, de complete. De hele boel bad. Ja. En uh, nou, ik, uh, hij zei: Heb je het maar vast gehad? zei <tie> Ja, maar ik wist niet dat het bij leken ook voorkwam. <tie> Zijn vrouw was weer heel anders, was weer een heel andere uitgave. Zijn vrouw was wel aardig, hoor, maar erg van dit, hè. Klep, klep, klep, klep, klep, hè. Verschrikkelijk, zeg. Ontzettend. Maar goed, ze breiden nooit op zondag, dat niet, hoor. GELUIDEN. En als ze op zondag breiden, haalden ze het op maandag weer uit. Ja. Maar erg van dit, klep, klep, ja, ja. dan dacht ik wel eens, nou, het zal misschien in de vaste wel eens wat minder zijn, maar... nu. Op Witte Donderdag liep ze mee in de processie als ratel. Ja. Ach, als ik terugdenk aan die tijd als engelbewaarder krijg ik gewoon heimwee naar de aarde. zeg. Ach, en dan kijk ik hier van het balkonnetje af en dan zie ik daar onze lievelingsplaneet. Afwezen maar uit. Ja, ik hoor het alweer. Dat is weer, een, is weer een, stukje, een stukje, ja, moet ik het zeggen. Nou, ik, heb, ik, heb, ik had daarvoor gekozen. Want, want uh, na de carnaval, ja. eh, dan uh, wordt het serieus allemaal. Hè? Dan gaan we vasten, hè? Dan, dan, dan gaan we vasten. Vast en zeker. Vasten, ja. vast en zeker. Mm -hmm. En, en uh, ja, dan heb je misschien wel het behoefte aan een engeltje op je toch? Die heb ik altijd. Ja, die vrouw, met die, vrouw met, die, met die kinderwagen, met die storm, dat die bomen om, omboeien. Die had, een, die had een engeltje in, in de kinderwagen. Ja, ja, maar ook een engeltje op de schouder. Misschien wel twee van die engeltjes van, van Fons Jansen. Want zo, daar luisterden we zojuist naar. En het is wel leuk, deze, deze plaat die, of Hoe die. Hoe oud is die? Nou, uh, ik praat over de jaren zeventig, uh, Willem. Dus dat is uh, Jezus, 30, nou. ja. Toen was ik nog jong, jong en onbedorven, was ik toen nog. Het was een man die, uh, hij heeft nou een, een conferentie dus over alle kerkelijke zaken gemaakt, maar hij had ook uh, gewoon een normale cabaret. En het was een uh, kunstenaar op het gebied van woordspelingen, net als Herman Vinkers eigenlijk uh, altijd doet in zijn. Hoezo? Ja. Ja, maar Font Jansen is dat ook niet die man die het, die de conferentie had over, over zijn leraar, dat hij zei van, dat was wel zo'n goede waardeloze video. Dat figuur. is dezelfde. Ja, Je ja, ja. ja, ja, zit ja, ja. ongetwijfeld ook bij die plaat in, in dit, uh, want ik had, ik, zo'n oude box met allemaal vinyl Ja. En werd weggeworpen, ik heb het, meen ik, in de vorige uitzending al een keer verteld. Ja. Door, door de Ziekomroep in Beverwijk, die hadden dus allemaal, uh, uh, viniel, wat ze gingen inruilen voor cd's, en toen, toen werden alle vinielplaten weggegooid. Wij, uh, even kijken, wij hadden vroeger thuis heel veel vinyl overal. Ja. Maar op een gegeven moment zijn mijn vader van, nou weet je, we nemen gewoon vloerbedekking. Ja, maar je, je gleed ook steeds uit. He? Ja, dat jongen, ik was... klap, jongen. mijn moeder iedere keer door de gang. en Werkelijk, het was... De spinazie staat bij ons hoog tegen de ramen. Ja, ja en jij, ja. Jij, jij loopt constant te beven. En er is nog een meneer die constant loopt te beven. En dat is een meneer die Parkinson uh, uh, onder zijn leden heeft. En zijn tournee heeft af moeten breken. Helaas, helaas. Maar jij ja, moet het van twee kanten bekijken. Uh, uh, hij maakt nog steeds muziek. Ja. En uh, nou, een van die twee kanten is natuurlijk Bootsijs nou. Ik zet hem voor je op. of angel hair ice cream castles in the air feather canyons everywhere I've looked at clouds that way but now they only block like the sun they rain they snow on everyone so many things I would Clouds got in my Dizzy dancing, way you feel As every fairy tale comes real I've looked at love that way But now it's just another show Leave them laughing when you go And if you care, don't let them know Don't give yourself away Give and take And still somehow It's love's illusions I recall I really don't know love At all Tears and fears And feeling proud Say I love you right out loud Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way But now old friends are acting strange They shake their heads and say I've changed But something's lost when something's gained Living every day Ja, now Diamond onvergetelijk mooi en uh, ja, wat ik ook heel erg mooi vind, dat is een berichtje wat ik zojuist krijg van Emmy uh, van Metters. En Emmy Metters, dat, uh, dat is een, een inwonster uit, uh, uit, uh, uit Zandvoort. Ja. En uh, die had een, uh, ja, ik zet, ik zet hem even stil, uh, Cohen. even rustig. Uh, die, had, uh, die luisterde altijd op de woensdagavond. Ja. En daar had ze een hobbyclub met, uh, met allerlei uh, schilder, mensen die schilderen en zo, beeldhouwers en asbakjes maken. Uh, Oké. Okay. Dat laatste was een grapje natuurlijk. Emmy, hey, ja? sorry, ja. <laughs> En uh, die stuurde ze een, een, een berichtje van... Uh, en, en ik citeer eventjes, en dat is niet eens mijn werk. Die zegt, uh, goedemorgen Willem, het is een tijd geleden... maar ze zag vanmorgen de aankondiging van jullie programma. Dus snel de radio aangedaan. Genieten, met hoofdletters, zegt ze. Begin de dag met een lach en dat lukt jullie bijzonder goed. Met z'n tweeën. Ja. Ga lekker zo door en wij gaan er even verder genieten... op onze vrije dag. Goed, Emmy. Nou, Emmy, dank je wel. Ja, ook namens mij natuurlijk. Uh, ja. Ik, ik, zal, uh, ik zal een kunstwerk voor je maken. Dat lijst ik dan in. Ja. En dat stuur ik op. Ja. Met de PTT. Met de PTT. En, en dan uh, hopen we maar dat het niet uh, ergens bij een postbode in zijn uh, huis. Behond. Nee, nee het is een Nederlandse postbode. is ja. geen Italiaans, hè? Okay. Ik heb het gelezen, ja. Die ja. man die had, die had zeker wel. Uh, ja. die, die, die had wel voor. voor, uh, voor is van 500. Uh, ja, zoiets, zoiets. Dat had die, hij die gewoon niet, niet, niet afgeleverd en zo. Dus, uh. hey, maar, maar heeft zij om speciale muziek ook gevraagd? Ja, ja nou ja, nee, ze vraagt nooit speciale muziek. Ze zeggen gewoon: uh, alles wat je draait is leuk. Ja. Dus... Uh... Zal ik eerst nog een leuk verhaaltje, kort een leuk verhaaltje vertellen? Nou, daar komt Het heeft ook nou ja, met de carnaval te maken. In die zin, van na de carnaval dan weer. Vasten. Ja, er was een man die had een klusje bij de pastoor op zijn kamer. Ja. En uh, die ziet een mooi horloge liggen op het bureau van de pastoor. Ja. Het was natuurlijk het horloge van de pastoor. En hij pikte dat horloge. Dat meen je. Maar, de man moest natuurlijk ook biechten. Ja. En... Dus hij ging te biegen bij diezelfde pastoor. En hij zegt, pastoor, ik, ik heb een horloge gestolen. Nou, zegt de pastoor, dan moet je die teruggeven aan de eigenaar. Ja, ja zegt hij, pastoor, wil u hem van me nemen? Nee, zegt de pastoor, nee, je moet hem teruggeven aan de eigenaar. Ja. Toen zegt hij, ja, maar de eigenaar wil hem niet. Zegt de pastoor, nou, dan mag je hem houden. In prekens. Ik weet niet, maar ik, ik weet niet, jij vertelt dit soort verhalen wel... maar ik weet dat jij vroeger bestor bent geweest. Ja, he, van nog, een, nog steeds. He. Nog steeds, ja, ja. Niet, ja. Ik Ben nou in kocht niet door, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar je krijgt wel de zeer, Willem. Dank je, dank je, dank, je, dank je. Dat ik net hey, op te wachten. Ja, <laughs> hey, maar laten we een walsje maken samen. Ja, is goed. Doe nou, de luchtnummers nou, vast even op voor de kijkers thuis. Want we hebben heel veel kijkers. Ja. Even zwaaien naar de kijker. Doe, doe jij die, doe ik die? Ja, ja, en hoe heet ook weer die lieve schat die nou dat verzoekje deed? Dat uh, is Emmy. Emmy. Emmy. Emmy, Emmy, speciaal de, voor jou, meneer. Hij is uh, helaas niet meer onder ons. Niet. Hij heeft een hoge leeftijd bereikt. Maar nou, Dat is de pastoor. En hij heet Leonard Cohen. En hij kan heel goed walsen. Ik word zo moe van jou. Hannah, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry There's a lobby with 900 windows There's a tree where the doves go to die There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost I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 This wall, this wall, this wall, this wall, with its very own breath of branding and death dragging its tail.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 Take this was take this once. It's yours now it's all that there is Ja Ja Cohen was speciaal Ja van Emmy Ja nou Ja het is niet de bedoeling dat we jou aan het blozen maken. Het is de bedoeling dat jij gewoon geniet van de muziek. En, uh, ja, wij, wij doen het zelf ook, tenminste. Ik wel, ik ben niet Charles doet. Charles, ben je er nog, jongen? Ja, ja. Ja, ja je bent er nog, ja. Sst, sst sorry. De, tij, de tijger slaapt. Oh, echt ja. waar? Dat was het onderwerp, de uh, Nationale Voorleesdagen. En Nick Meijer, onze burgemeester, oh nou ja, onze burgemeester. De burgemeester van Zandvoort, ja. die uh, heeft voorgelezen op een kleuterschool. Of een kinderopvang, even kijken hoor. Of dat ergens nog te leeg is. Peuterspeelzaal ah, Peuters speelzaal was. Ja, dat was vroeg opstaan voor burgemeester Niek Meijer. Want ja. hij was dus bij de Peuterspeelzaal de dribbel uitgenodigd. De dribbel. Dus Om, ja, uh, hij kwam ook binnen dribbelen, de burgemeester. Oh, zei dat? Ja, hij kwam binnen dribbelen, ja. ja. Getooid met de Amsketen. Ja, dat vinden de kinderen wel leuk. Want die, die, die hebben een heel ander idee bij keten, uh, Een ja, keten-McDonald-keten? Nee, nee, nee. Nee. nee Keten nee. in de klas. Keten? Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Maar dat doen ze toch niet op die leeftijd, man? Nou, dat zou je ze de kost geven. Dat zou je ze de kost geven. Echt waar? Ja, helemaal luister. Ja. Want, want getooid met zijn amstketen zat de burgervader genoegelijk op de grond. Ja, ja. Kan als burgemeester dus ook helemaal aan de grond raken. dat kon ook rustig, want de tijger sliep. De tijger sliep, ja. Hey, om de peuters uit het bekroonde presentatieboek... de tijger slaapte voor te lezen. Een grote speelgoedtijger lag te slapen... en de kinderen zaten ademloos te luisteren naar het spannende verhaal. Vooral toen de ooievaar met zijn snavel de ballon doorprikte... Ja. werd het voor een enkeling best... Eng een beetje allemaal, hoor. Die ja, niet mei, hebt het wel meer. Dan, dan maakt hij ze bang, die kinderen ook, natuurlijk. Maar de burgemeester, dat mag je nooit meer doen, hè? Ik zie mensen op straat lopen. Dan ga, ga ik gewoon ergens achter een ja. pas staan of zo. maar leuk, hè? Ja, dat, dat, ja maar de, dat is leuk, ja. Dat de burgervader dat allemaal doet, hè? En wat, wat nou weer minder leuk is, dat lees ik nou ook in de, in de krant. Ja. Daar citeer ik nu uit. Alweer een aanrijding met een hek op de zeeweg. Ja, ik, en ik snap het niet, want... Ja, ik rijd iedere dag over die zeeweg, iedere dag. En uh, soms dan denk ik wel eens... Dan uh, zit ik nou op de zeeweg of zit ik op het circuit? Want je wordt wat was ingehaald en ik denk van ja. nam. Het hert, daar jachtje ontkomen, schittert in de zonnegloed Zie de maan schijnt door de bomen. O, als eieren zo groot. Oh, in the way. Oh, in the way. Oh, in the way. Oh, De lion sleeps tonight. Ja, gelukkig maar dat ik dat ben slapen, want ik ben een beetje bang voor de leeuw eigenlijk. Echt waar? Ja, ik ben een beetje bang. Maar, uh, ik ben eens aangevallen door een leeuw, namelijk. Oh, vertel? Ja. dat bleek uh, zo'n verklede pop van die in je geet te zijn. Oh, wat ook net een gek <laughs> van jou soms. Werkelijk. Hey, uh, Willem. Ja, jongen. Verras je Valentijn? Ver oh. verras je van. Want ja. aankomende woensdag, de 14e uh, februari. Dat is... Uh, Valentijnsdag, oh, ja. verras jouw liefde... met een gratis Valentijnbericht in de Zandvoortse krant. Ja. Je kunt dus de Zandvoortse krant opbellen. Hè, dat doe je met uh, 06. Oh, pak maar even de penluister. Dan lees ik eerst even de rest en dan geef ik het nummer ja. even. Ja. Want je kan ja. namelijk ook, ook via info.zandvoortse krant.nl... of een appie, kan je uh, jouw boodschap naar de redactie uh, sturen dus... of bellen, dan ga ik zo het nummer nog even geven... Heeft u een pen? Zoek nou even een pen, dan kunt u het nummer noteren. 6 februari, dan plaatsen wij alle Valentijnberichten in de krant. Oh. Dus als u nou een mooi gedicht of een mooie spreuk voor uw geliefde heeft... dan kan, komt dat zomaar in, in de Zandvoors krant. kan iedereen het meelezen. Maar het, het moet een, gezicht, een gedicht zijn die je zelf, zelf geschreven hebt, zeg maar. Ja. Dus bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld van, uh, um, van... Ik zag je zitten, ik keek je aan, je keek mij aan, je zei... Ik wil wel eens wat anders... Ik keek jou aan en dacht: mooi is anders. Nou, nee? Willem, wat ben jij toch een poëet? Ongelooflijk. Poëzie is zo ja. moeilijk niet, op alles rijmt van iets. Kom, schat, ja. laten wij samen op de bank een slokje lurken. Maar slaap vanavond in de hemelsnaam niet anders in kamer, want je legt maar veel te veel te snurken. Is ook een mooi. Geweldig, geweldig, geweldig. Ik weet niet wat, uh, wat er nu allemaal gebeurt, maar goedemorgen allemaal! Goedemorgen! Goedemorgen! Ja! Geweldig! Wie, uh, wie zijn jullie jongens en meisjes? Kom, kom, kom, kom. Kom maar even bij die microfoon staan die, die het woord willen voeren. Gezellig, gezellig. Wij komen naar de bomschuiten kijken! Jullie komen naar de bomschuiten kijken. Ja. kijken. Houden jullie ook van zure bommen, of niet? Oh, zijn jullie dat? Zijn ja. jullie ja. dat? Wat gezellig. Hé, luister, zou jullie voor ons wat willen doen? Ja. Dan moet ik wel even keihard roepen. Willem, heb jij... Ja, nee, dat gaan we eventjes doen. Ja, je moet dus op mijn teken dan even keihard roepen... The boys are back in town. Kunnen we een beetje engels of niet? The boys! Oefen maar eventjes, oefen maar eventjes. The boys are back in town. Ja, zo is dat. Nou, dan komt hij. Willem, als jij zo ver bent, dan... Ken Dank je wel. Nou, dan hebben we meteen een reclamespotje. Leuk. Ja, ja mooi ja, welke, school, welke school zijn jullie van? Oh, oh, is dat een goede Is het een beetje een goede school? Ja, wel een school. Beetje leuke juffen ook en zo. Ja! ja? Nee, maar ik zie, ik zie helemaal geen juffen. Waar zijn ze dan? Ja, een Ja, oké. Is ze streng? Nee. Of valt dat wel mee? Ja, Thuis wel voor de man is ze misschien wel streng. Waarschijnlijk wel. Die mag, de, die mag gewoon de deur niet uit, natuurlijk. Hé hey Rob, waar is het een beetje, gedroegen ze zich een nee, beetje? goed. En er is dus één jongetje die wilde ja, iets gaan twee, zeggen. Hé, hey, twee. Twee jongetjes. Oké, okay, nou. We bomfluitenclub Zandvoort, zoekt sponsors! De Bomfluitenclub bomfluiten. Zandvoort, zoekt... Wat is nou weer een sponsor? Is dat een spons die je uit kan knijpen? Nee. Oh, ja, oh, wat is... Dat zijn mensen die elk jaar of per maand uh, geld storten. Oh, ja, dus jij, jij hebt je spaarpot al leeggemaakt. Uh, <laughs> dat gaat hij <niet> doen. <laughs> oh, dat gaat hij doen. <laughs> nee, gaan wel wat flessen inzamen. Flessen. Wat een goed initiatief. Fantastisch. Hé, hey, Willem, als jij nou een carnavalsplaatje nog even opzoekt... Gaan jullie carnaval vieren? Ja, in het zuiden van het land of hier, in Zandvoort? Nou, hartstikke leuk. Maar ik, ik heb nog wel een vraag aan jullie. Heeft Een van jullie toevallig luizen... Hey! hey, hey. Ik without him in midnight train pips right? midnight train, love, pips. Yeah, midnight train she... to georgia what a, yeah, I a kid, I yeah. the pips man. Jij ziet ja, dat, ja, ik wil je al een beetje uh, wegtrekken met ja. al mijn kinderen. Is hey, toch... uh, maar dat komt dat kom door Ruud Sandbergen. Die, die, het weer, die stapt op het, uit de commissiekamer. Nee, uit de commissiekamer. Kramer, met uh, een, grrr, met een rrr. De rrr. ja De ja. aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van 23 januari... dat is al een tijdje geleden, waarin bekend werd dat Ruud Sandbergen. ja Hij is lid van D66. Als lid van de commissie Kramer geheime informatie zou hebben gedeeld... Uh, gevolge daarvan heeft de sociaal-liberaal de eer aan zichzelf gehouden en heeft zich teruggetrokken uit deze vertrouwenscommissie. Maar wat, informa wat informatie was, is geheim waarschijnlijk. Het is geheim informatie, dus u weet niks luisteraars. Nee, u wij... heeft niks gehoord. En wij hebben niks verteld. En wij hebben niks verteld. Nee. nee. Nou ja, ik, ik, ik kijk zo dat, dat, dat krantje nog eens even door willen, maar jij hebt vast veel gezelligere dingen voor ons toch? Ik, maar, uh, ja, ja, ja, nou, weet je, ik krijg van, van al die drukte en zo, ik krijg er wel een beetje trek van eigenlijk. Je krijgt er trek van? Ja. Oh. Dat je zegt van, nou, dat je zegt van, nou, sammelbij. Dan, dan moet je eens naar de, naar de Chinees gaan. Waarom? Want je doet veel meer met vlees. Echt waar? Echt waar. Ik ben zeer benieuwd. Welkom bij Kim en Sta maar Saté. Neem ook nog een loupia mee. Eetje maar rond, het is ook zo gezond, ja, de Chinees doet veel meer met vlees. Na Sigor in Babisate, neem ook nog een loupia mee. Eetje maar rond, het is ook zo gezond, ja, de Chinees doet veel meer met vlees. Kom je van het werk helaas thuis? Staat er niets te borrelen op het fornuis Ga naar Golden Palace, loop binnen en bestel eens En haal eens iets lekkers in huis Na Babi neem ook nog een loupia mee Eet je maar rond, het is ook zo gezond Ja de Chinees doet veel meer met vlees Na Babi neem op nog een loupia Ja, en degene die er eens uit te beste luisteraar, is namelijk niemand minder dan Henny Rukert, met twee puntjes boven de U. Ja, er is ie, hè? Ja. ja. Hé, hey, je bent op tijd, man. Altijd. Wat ben je vroeg? Ja, pak, pak, pak even een microfoon. Een nee, microfoon. Joh. Ja, doe het maar, want anders horen jullie mensen je toch niet? Ja, ja, ja. Ik, ik hoor jou niet zo Ja, zo goed. microfoon drie, willen. Ja, ik heb hem openstaan, maar... Uh, Doet die uh, microfoon vier... Je uh, krijgt nu twee microfoons. Nou, dat is interessant. Hoor je, je lijkt je Bill Gates wel. Hoor, hoort u me nu wel? Ja, Ik hoort u, uitstekend. Ik zei dat los. hoort bij je opvoeding, op tijd komen. Ja, dat is zo. Ja. Ik heb dat zo geleerd van mijn ouders en nooit vergeten. Ja. Nee, maar dat is, is wel heel erg prettig. Ik hou er wel van. Het, uh... maar, maar het is wel zo, wij zouden er allemaal niet zijn geweest... als uh, onze moeders niet over tijd waren geweest. Ja, daar <totstutters> zit wel weer wat in. <totstutters> <totstutters> wat een waarheid als een koe, meneer Waldorf. Meneer Waldorf... U had mij herkend. Ja, <laughs> dat is wel Wie hebben straks als gast bij? Ze, bij uh, Wij hebben mensen van de stad Haarlem. Ja. Die allerlei, oh, dat uh, is een, de, een hele bevolking. Komen ze allemaal hier? Ja, ze komen allemaal. Oh, jee. Ja, je denkt dat je met 30 kinderen vol zit. Nee hoor. <laughs> maar die doen allerlei huh? uh, activiteiten in Haarlem met jongeren. Ja. En uh, bijvoorbeeld op Schalkwijk hele grote voetbal-evenementen. Uh, dat is natuurlijk oh, ook okay. leuk. Dat verdient oh. ook wel eens een beetje aandacht. Ja, zeker huh? weten. Heb je er zin in? Ja, ik heb er altijd zin in. in. is natuurlijk toch het leukste programma van de hele week. Hè? <laughs> Goed, het wordt nu echt dat ik je op weg draai. Wat zeg je Henny? Hoe speelden ze dit in de stadion? Ja, ik weet het nog, want ik heb altijd aan de Vetkampstraat gewoond in Deventer. Ja. Nee, de over en, dat tegenover het kwijtterrein. Het is uh, wel zielig daar trouwens, hè? dat muurtje De ook. hele muur is ver, hè? Ja. Ik hoor niks meer. Want ik hoor niks meer. Dan moet je koptelefoon moet je koptelefoon opzetten. Ja, nu hoor je ons. Ach! <lacht> ja, ik denk, nou, wat gebeurt er dan allemaal? Normaal, nee, maar nee, nee, vast... nee, nee. Die Waldorf nee. is helemaal van slag, hè? Ja. Het is, dus, uh, hoe noem je hem? Waldorf. Waldorf. Oh, dat is dat mannetje nou, ja. onder het balkonnetjes zit. Ja, hè? die zag Waldorf en Stetla. Ja, sorry hoor, ik lach je niet uit. Nee, nee. Ik, wilde, ik wilde zo gern teruggeven naar mijn heimat. Maar uh, ja, ik, ik ben aan Zandvoort. Ben uh, je uh, uh, Zandvoorder of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik kom van Berlin. Maar waar spreek je naar Frans? Ik spreek. Nee, mijn Duits is zo hij, slecht. Hij he? probeert Duits te spreken, maar hij is het vergeten. Niet ja. nachtbijzijt van zo'n aus. Nou, daar komt hij. Mijn, mijn, mijn uh, zuster is een gezondheidswiederhersteller. Omdat ik niet zo'n zak moet handelsgierig Oftewel de, een apothekersassistent. In de derde fout moet je die uitspreken. <laughs> in de derde fout, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja en er komt nog een ja, sportman. Aan. Er komt nog ja. een sportman binnen. Ja, man, ja, ja. die ja. Ja, ja, ja. heeft alweer een hele die echt, heeft, uh, die, achter de rug, Ja, die heeft al een hele vervelende. Het haakhout altijd voor zijn ogen ook. Ja, dus hij is dat. Hij.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 Heel ik, had hem, zeggen, vroeger dus had uh... ik had ik een broek van eraan, hè? Echt waar? Van ja, Telenka. Ja, ter Terlenka. Terlenka? Oh, oh ja, ja, je hebt die broer van en die heeft eruit gevonden. Ja, die heeft heel lekkere broeken waren. Dat een beetje stretchy broeken waren. Wat waren dat? Dit stretchy broeken. stretchy broeken. Ja, ja die, die stretch, weet je, wat een beetje uitrekt zo, weet je wel, dan komt niet alles klem te zitten. Ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Wij hebben, uh, we zitten, uh, ja, nee, nee, nee, ja. Ja, er zijn mensen die willen alles ineens hebben. Everything at once. En dat was dus Lenka die u hoorde. Best wel een leuk plaatje trouwens. En die staat bij jou in de top... 10. In de, de, de B-top 10, ja. Oh. Ja, de B-top 10. Oh. Ja, dat, nou, nu heb ik jou mooi, uh, mooi bij de veten natuurlijk. Want jij denkt, oh, dat, uh, hè? Ja, maar eh, uh, ja nee, het, uh, het bestaat wel. Het bestaat wel degelijk. Ik zal je de lijst wel eens een keertje sturen. En uh, ja, het ja, staat, dus uh, ja. Mensen kunnen er thuis helemaal geen, geen touw meer aan vastknopen. Nee. Hoeft ook, niet. Hoeft ook want, niet. Je hebt helemaal geen touw nodig hier bij ons in Duitsland. Nee, want we werken het allemaal los eindjes. werken zonder touw. Dus je hoeft er ook niet aan vast te knopen. He? Ik kreeg uh, de vraag van, uh, van, uh, van uh, enkele luisteraars trouwens. Ja. Uh, uh, Wanneer, ja. wanneer zijn wij er weer? Nou, Volgens mij volgende week eh, vrijdag. vrijdag, vrijdag hè? Bij Leven en Welzijn. Dat zijn wij. Dat hoop ik maar wel. Vergaan, die griep die heer zo willen. Die griep. Ja, maar goed. De, de, de, die griep heeft geen vat op ons. Dat, Omdat dat wij, wij zijn een vitamine op twee beentjes zijn. Is dat zo? Ja, absoluut. Ja. Wij blaken van, uh... nou, we wel leuke bericht, <laughs> van... We krijgen wel leuke berichtjes. En ja. dat, dat, is dan, dat zijn dan weer vitamine voor ons hart. Willem. Voor wie? Voor ons hart. Nou, voor onze oogjes omdat hebben we niks te lezen. Ah, dat, dat, dat, is ook, dat is ook weer waar. Ik heb een verzoekje. Oh, oh, dat doen we alleen als er om gevraagd wordt. Ja, anders, anders niet. Anders niet. Vertel. Ik voel me helemaal onder druk gezet. Klopt dat? Ja, dat klopt. Under pressure. Ik zo. Lekker tijdloos muziek. De, ja, David Bowie en uh, ja, Freddie, eh, Freddie Mercury. Komen, wij, komen wij toe aan de quiz? Oh, is dat weer zo laat? Eh, wat is dit? Um, um, moet ik een raadje plaatje? Ja. Oh. Uh, het is een Kipse gitaar. klasse music. Susie Sledge. I will. Maar wie is dat? De Sven duif, ja. ja. dat stemmetje haal ik er altijd uit. Wanneer was dit? Dit was uh, twee weken geleden uh, live in uh, Zaandam. Zaandam, oké, okay. ja. ja. Dat jong dat ken ik alles, hè? <laughs> ja, maar hij was op pad met zijn echt waar? Echt waar? Uh, ja. Dus uh, Misschien hij maakt ook naar... wel in de B-top. Nou, team. hij gaat naar Amerika toe, uh, serieus, hoor. Echt waar? Nee, maar geen grapjes, jij ook uh, niet. Natuurlijk. Nee, nee, nee. En, maar dit doet hij ook, in het Nederlands. Hey. Ik voel me sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey. ik voel me sexy Mag ik zeggen dat ik dit nou leuker vind dan het origineel? Meeleuk? Ja. Of oh, het leuk? Wat lief ja. van je? Dank je wel. Ja. En dan ik, Het is een promootje, dus er komt nog een nummertje achteraan. Moet je even luisteren, even leuk. En we maken er ja. gewoon nog een. Allroundertje joh. Ja, op, kom, ik, heb een, ik heb een mensen in zijn ballen gekleed ook. Oh, we wachten af. Holy moly! Maar hij gaat naar Amerika, Wanneer gaat het. Hij gaat naar Amerika. Ja, ergens van de zomer, denk ik. Want hij gaat ook werken voor de KLM. als steward. Oké, okay. ja. ja. Dus, dus uh, nou ja, dan, uh, dan vlieg je goedkoop natuurlijk. Hè? Dus, uh, en duiven zien ze altijd vliegen. Dus, uh, dus dat is dan dubbel op natuurlijk allemaal. Wat verdorie willen, het is wel weer vijf voor gaat die uitzending hard vandaag? Dat het gaat sneller, maar ja goed. Nee, maar wat heb jij... Oh, kus me snel heb je nou... Ja, wat vind je ervan? Eventjes? Ja, Ja, doe in de keuken even dan. Even in de keuken. Dat is het laatste nummer. Even kijken, red ik dat? Maar er zit Hennie Rukert met Je Pieler. Ja, die mogen mee kussen. Wat kan ons er scheel? Ja, het is feest vandaag. Het is carnaval. En ja, en... Ik sta het nummer gewoon. En het nummer is gelijk het laatste nummer voor vandaag. Ja. En uh, ik wil jou weer uh, gruwelijk bedanken. Hou, jonge, hou, jongen. Ja. Jonge, jonge, jonge. ik kan niet slapen, dat, dat, dat duurt een week. Zo leef ik daar weer naartoe, naar volgende week. Ja, dat is ik gaan, hoop he? dat we allemaal weer luisteren, luisteraars, naar de boys are back in town. En dankzij de jeugd hier vanmorgen aanwezig. Ja, daar kreeg ik gelijk weer een reactie op van iemand van... God, kunnen wij ook eens een keertje langskomen in de studio? Maar ja, niet langskomen, gewoon stoppen, naar binnen komen. Dan ben ja. tolweg 10a en gewoon bij de boys are back in town. Neem contact Altijd met... Altijd welkom, Morgenkoppen en ja. uh, appeltaart. Knakworstjes, welkom. kan jou? Scheele. Kan allemaal meegenomen ja. worden. Prima. Komt volop. Nou, dan, uh, dan rest mij enig uh, nog te zeggen, beste luisteraars. Uh, bedankt, maar weer. En tot volgende nou, week. Even we met het serieus willen nou, doen. Even één even nootje dan. Even. Ja. Nou, vooruit. Ja, bedankt. En, ja. Beste luisteraar. Daar komt-ie. Het is mijn genoegen u mee te delen. dat wij ook volgende week. hier ja, ja. weer acte de Prozans gaan geven. Ja! Yeah. Dus kus me snel. Trawassi weet het wel. De zon verdween, de maan die scheen, ook jouw moeder die scheen te slapen. Papa die sliep, steeds overdag de dag avonds over jou te kunnen waken. Dus me snel, want je oude kijkt niet. Kus me snel, want je oude kijken niet. En elke keer deed ik het weer, van over Ik was bang dat jouw zolder raam een keer zo braken. Just me snel, want je ouders keken niet. Want je ouders kijken niet. Pak van fijn. Just me snel, want je ouders kijken niet. Ja, ja. Lieve skat. Lieve skant. Pak me vast. Pak me vast. Let's go, let's go